1 Uur. NPO Radio 1, het Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag, zometeen bij ons op de perstribune. Drievoudig Europees kampioen judo Henk Grol. Na de Spelen van Rio kondigde hij min of meer zijn afscheid aan, maar hij is terug. En hoe? Groter, breder en ook zwaarder dan ooit. Volgende week judo-tie in Tel Aviv op het EK... in een voor hem nieuwe gewichtsklasse, die van de zwaargewichten. Dat straks nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Het amateurvoetbal voor senioren verschuift steeds meer... van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal teams dat op zondag speelt... de afgelopen vijf seizoenen is afgenomen met bijna 10 procent. Op zaterdag was er juist een stijging van bijna 13 procent. Die verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer wordt gezien als de dag van het gezin. En een andere reden zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag gaan stappen en daarom niet op zondag willen voetballen. Naar een oplossing kijkt de KNVB samen met de clubs. Misschien dat er op vrijdagavond wat meer gevoetbald kan worden. Ja, misschien denken aan uh, flexibele voetbalweekenden. Dus dat je zowel op zaterdag als op zondag voetbalt. En ja, ook uh, kijken of uh, pupillenvoetbaldagen verspreid uh, kunnen worden. Die spelen nu allemaal op zaterdag. Misschien dat dat ook na zondag uh, steeds meer kan. Maar de amateurvoetballers zelf staan niet te springen. Als het verplicht wordt om zondag te voetballen, zullen we op zondag moeten voetballen. Dat is heel simpel, maar het liefst speel ik op zaterdag. In Frankrijk is sprake van een etnische zuivering. Dat staat in een manifest in dagblad Le Parisien. In dat pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan... onder moslim-extremisten. Antisemitisme dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... ook weer doden eist. Dat stuk is ondertekend door 300 prominente Fransen... onder wie de rechtse oud-president Sarkozy... en de linkse oud-premier Vals. De zanger Charles Aznavour tekende ook, net als acteur Gérard Depardieu... zegt correspondent Frank Renaud. De ondertekenaars wijzen er bijvoorbeeld op dat de afgelopen twaalf jaar... elf Joden zijn gedood omdat ze Jood zijn. Onder andere bij terreuraanslagen, maar niet alleen. Ook recent nog hebben we de oudere dame in Parijs gehad die vermoord werd. Hè. Joden lopen ook meer kans op geweld dan moslims, zeggen de ondertekenaars. En tot slot zeggen ze dat ongeveer 50.000 Joden... recent zijn verhuisd in Frankrijk... omdat ze zich niet meer veilig voelden in de wijken waar ze woonden. En in dat geval spreekt het manifest zelfs... over die etnische zuivering van Frankrijk. En de angst binnen de Joodse gemeenschap nam toe nadat eind maart een Joodse vrouw werd vermoord in Parijs. Het Franse OM gaat ervan uit dat het gaat om een antisemitische moord. Duizenden mensen gingen na die moord de straat op. Was een grote witte mars. En heel veel mannen vertelden me toen bijvoorbeeld... ...dat ze niet meer met een keppel op straat durven te lopen in Parijs. Uit cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... ...blijkt dat het iets ingewikkelder ligt. Het antisemitisme in Frankrijk is namelijk al jaren aan het afnemen. Maar het aantal fysieke geweldstaden tegen Joden... ...is vorig jaar wel gestegen tot 97 keer. En de ondertekenaars van dat pamflet doen een oproep aan de Franse overheid... ...en aan de moslimgemeenschap om het antisemitisme tegen te houden. Dan naar Nicaragua. Daar is een journalist tijdens een uitzending doodgeschoten. Angel Gahona deed verslag van de aanhoudende rellen in Nicaragua. Zijn filmpje werd live uitgezonden op Facebook. De afgelopen dagen zijn bij rellen in Nicaragua... zeker tien mensen om het leven gekomen. De demonstranten zijn tegen een nieuwe wet van president Ortega... waarin de sociale premies worden verhoogd... en de pensioenuitkeringen worden gekort. Gisteravond sprak Ortega voor het eerst de betogers toe... via de televisie in Nicaragua en bood aan te willen onderhandelen. De politie heeft een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de aanrijding van een gehandicapte in Stampersgat. De invalide man uit Dinteloord werd vanmorgen vroeg zwaar gewond op straat gevonden. De dader ging ervan door. Maar de politie kon de verdachte aanhouden dankzij een tip. De Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de bomaanslag vanmorgen in Kabul. Een zelfmoordterrorist blies zich op bij een kantoor... waar Afghanen zich voor de verkiezingen kunnen registreren. Zeker 31 mensen kwamen bij die aanslag om het leven. En de beroemde Mont Saint-Michel aan de noordwestkust van Frankrijk... is vanmorgen uit voorzorg ontruimd. Volgens getuigen had een man gedreigd dat hij politieagenten iets wilde aandoen. Een zoektocht heeft niks opgeleverd. Volgens de Franse politie was er geen sprake van terreurdreiging. Het NOS Journaal. In de Botlek, het havengebied van Rotterdam... heeft vanmorgen een grote berg metaalafval in brand gestaan. Rozenburg en ook Brielen hadden last van de rook. De veiligheidsregio stuurde voor Rozenburg een NL-alert. Bewoners kregen het advies om de ramen dicht te houden. Als mensen last hebben van de rook, dan blijft het advies gelden... om inderdaad binnen te blijven, uit de rook te blijven. Maar als mensen merken dat de rook helemaal is weggetrokken... het zonnetje schijnt inmiddels, dan uh, staat er natuurlijk niemand in de weg... om gewoon uh, buiten van het mooie weer te gaan genieten, gelukkig. En die brand was nog lastig te bestrijden... want het vuur zat diep in die afvalberg. Die hele berg is met grijpers uit elkaar getrokken... en het vuur werd toen geblust. Volgens de veiligheidsregio zijn er bij de brand in de botlek... geen gevaarlijke stoffen gemeten. De Britse koningin had een druk weekend. Vanochtend gaf de queen het startschot bij de Marathon van Londen. En gisteravond vierde ze nog haar 92e verjaardag met een groot concert... dat live werd uitgezonden op de BBC. Op het podium van de Royal Albert Hall stonden grote namen... als Tom Jones en Kylie Minogue. En aan het eind van de avond werd de koningin toegezongen. Haar zoon Charles sprak vervolgens een gelukwens uit. Hij begon met Your Majesty, Mummy... en dat leidde tot zichtbare verrassing bij zijn moeder. Majesty, Mummy. <laughs> would you all give Her Majesty three unbelievably rising cheers on her birthday? Hip, hip, hip. Hooray. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. hip, hip, hip. Normaal gesproken viert koningin Elisabeth haar verjaardag niet in het openbaar... maar dit keer wel, aangezien het concert ook de afsluiting was... van de tweejaarlijkse bijeenkomst met de gemene bestlanden. Het wielerpedoton raast op dit moment door de Waalse Ardennen... voor de laatste voorjaarsklassieker op de kalender Luik Bastenaken. Luik, 260 kilometer bijna... Gio Lippens, goedemiddag. Heb jij heel Nederlanders in de ja. avond gezien? Nee, nee, nee, helemaal niet. Ja, bij de vrouwen heel eventjes. Maaike Bogaert, eh, die rijdt voor een ploeg uit Slovenië. Die was even in een kopgroepje, maar moest toen lossen. En eh, inmiddels is die kopgroep ook weer teruggepakt. Dus dan hebben we het over de vrouwenkoers... waar ze toch al eh, aardig gevorderd zijn. Ze hebben daar zojuist eh, de Cote de La Vecque gehad. De eerste echte, serieuze klim. Dan volgen er nog eh, drie, ik denk een kilometertje of vijftig nog. En het eh, peloton eh, was eh, compleet op het moment dat ze over die top van die Vecque kwamen. Dus, maar bij de mannen helemaal geen Nederlanders. We hebben een kopgroep van negen man. Met daarbij vier Belgen, drie Fransen, een Engelsman en een Deen. Ja, en die voorsprong die zit nu zo'n beetje rond de 4 minuten 45 seconden. Ze zijn net voorbij Bastogne gekomen. Alweer op weg naar Huffalieze, naar de tweede klim van de dag, de Côte de Saint-Roch. En daar moet het echt nog allemaal gaan gebeuren, hoor, bij die mannen. Ja, want wat verwacht jij voor de koers? Ja, ik verwacht toch een uh, wel spannende finale. We hebben dit jaar, met name in de klassiekers, uh, die andere jaren toch wel eens wat vaker op slot leken te zitten... hebben we toch heel opwindende finales gezien. Hè? Amsterdam Gold Goldrace was schitterend. We zagen het in de Waalse pijlen aanval van Nibali... met nog 40 kilometer te gaan. Redden het uiteindelijk niet. Maar toch, er wordt anders gekoerst. Dus ik heb het idee dat er wel wat aanvallen zullen volgen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld Alejandro Valverde... hier voor de vijfde keer gaat winnen. Want als hij dat doet, dan is die mede-recordhouder... in Luik Bastenakenluik met vijf overwinningen. En die andere recordhouder is wel een hele grote renner... hoor uit het verleden. Je kunt het bijna raden. Eddie Merckx. Ja, twee jaar terug... Wout Poels. Is er nou vandaag ook een Nederlander die kant maakt? Nou, op, op zich normaal gesproken zou ik zeggen van niet. Uh, Poels is uh, eigenlijk net terug van die sleutelbeenbreuk in Parijs-Nice. Dus die zit nog maar net op de fiets. En ik denk eerlijk gezegd niet dat hij tot in de volle finale kan meegaan. Maar je weet het nooit bij Wout Poels. Inderdaad, twee jaar geleden. We zitten hier nu met een graadje of uh, 25 aan de finish in Ans. Twee jaar geleden zaten we hier gewoon even in de sneeuw. Hè? De natte sneeuw. Toen won Wout Poels. Daar verwacht ik dus niet heel veel van. Maar je weet het nooit. Bouke Mollema kunnen we we wel wat van verwachten, maar die heeft al gezegd als ik wat wil doen moet ik echt in de aanval dus niet wachten tot de laatste kilometers. En Tom Dumoulin, daar weet je het maar nooit van, heeft van tevoren gezegd, ik rij hier als voorbereiding op de Giro ik doe het niet al te onvoorzichtig aan, maar vanmorgen bij de start zei hij weer, reken me toch maar wel bij de favorieten, want ik ga er wel vol voor. Dus dat zou zomaar eens kunnen zijn. Hij komt terug van stage. voor hetzelfde geld is hij enorm in vorm en rijdt hier een geweldige luikbasnaakluik. Dan zitten we Dumoulin er gewoon bij, bij de verwachtingen. Gio Dank je wel. Meer sport natuurlijk hier vanmiddag op NPO Radio 1. En om 6 uur natuurlijk ook de bekerfinale Feyenoord AZ. Het weer nog steeds meer bewolking. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui. Met onweer, hagel en windstoten. En het wordt 22 tot 26 graden. Morgen geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. Vrij veel wind en fris 12 tot 17 graden. Verkeersinformatie van de ANWB Bijna het staan. Ja, we zien her en der wat drukte, met name in de top Topdrukte rondom de Keukenhof, in en om Lisse. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Ruim een half uur vertraging in de file tussen Abbenes en Hillegom. Ook op de N208 loopt het vast tussen Hillegom en Lisse. Verder zien we wat problemen in het zuiden. De A2, Maastricht-Eindhoven, bij Born drie kilometer door werkzaamheden. De A7, Afsluitdijk richting Den Hoever, passeert af en toe een bootje bij Kornwerder Zand. Levert nu een kwartier vertraging op en op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knopend koor je meer 2 kilometer file met 10 minuten op het oud. NBO Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij is er, hij hier over Ja, dit is een goed spel, hoor. De Perstribune. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. Tot voor kort woog hij nog geen 100 kilo, euh, maar nu wel. <laughs> Henk, Henk Goh, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoeveel weeg je Wat zijn de schalen vanochtend? Ik denk, ik heb vanochtend niet gewogen, maar ik schatte dus 112 kilo, 113. Oh, dus je bent echt een goede zwaargewicht geworden. In euro-termen gesproken. Nou, iets aan de lichte kant. Maar uh, ja. ik, ik ben er blij mee. Je hebt de magische grens behaald, natuurlijk. Van 100. Is dat drie, meer dan drie cijfers, of zo? <laughs> dat denk ik, ja. Nee, maar hoe, dan kom je wel tegen jongens die misschien wel 160 wegen. Hè? Dat is dan weer een nadeeltje. Uh, ja, dat kan een nadeel zijn, kan ook een voordeel zijn als je wat lichter bent. Ja. Dus uh, andere tactiek, uh, nieuw hoofdstuk. Ja, maar nooit bang dat er een jongen staat die nog zwaarder is dan jij. Nou, die zijn eigenlijk altijd zwaarder. Ja. Dus dat is een gegeven. Maar uh, leuk, ik heb er zin in. Mooi. Het gaat goed. Fijn dat je er bent. Henkrol, uh, Rol, moet ik zeggen. Henk, rol, uh, <lacht> Henk is ja. van 50 plus. Ja. Die haalt nooit de rol. Nee, nou, wel, nee, als ik hem zie, denk ik. Nou, die kan wel uh, in de categorie Geestink uh, qua weegschaal. <lacht> Welkom op de pers Henk. Wit ermee mee met hashtag de perstribunes. Moet je er van bij komen, <laughs> Even de, de, de, de, de K uit het systeem. <laughs> Twee jaar geleden wonde Wout Pools Luik Bastenhagen Luik. Nou, wie weet, we hopen het de Nederlandse opvolger vandaag. Straks in elk geval een update, update uit de koers. En we hebben natuurlijk Ron Vergaouw hier zitten. Onze tv recent Cassie gekeken. Zeker, ja. En uh, deze week vooral de focus op NPO3, de jongerenzender. Allerlei nieuwe programma's daar. Van een programma over depressieve jongeren... tot een programma waarin je een nacht moet doorbrengen met je ex. Nou ja, dat zometeen. Iets voor jou, Gauwvoort? <laughs> ik denk dat het niks voor mij is, maar ook niks voor Jan. Ja. Denk je niet? <laughs> de ja, daar ja, ja, gaan we het straks even uitgebreid ja. over hebben. Henk Grol, welkom. Uh, Volgende week doe je mee aan het EK in Tel Aviv, hè, in Israël. Ja. Wij weten hoe het klinkt als jij Furoren maakt. Want tien jaar geleden uh, ging het zo op het EK in Lissabon. <middels> luidt hij naar de benen dan gaat hij tillen. Hij is ijzersterk. Henk Grol, tillen, tillen, op de rug. Ippon, ja hoor, Europees kampioen. Ippon, alles op Ippon. Wat een kampioen. Nederland heeft er een fantastische judoka bij. Ja, wat is nou Ippon, hè? Ippon, dat is als je op je rug gaat tegenstander, hè? Ja, nou, als je, plat op, met je met beide schouders en plat op je rug valt, ja. dan stopt het. Ja, jij weet hoe dat voelt om winnaar te worden. Tot drie maal toe werd je Europees kampioen. En de komende week komt er gewoon nog een titel bij, denk je niet? Maar dan als zwaar gewicht. Ik ga mijn best doen. We gaan het zien, hè? Volgende week uh, zaterdagavond weten we het. Ik ben in ieder geval uh, goed in vorm. Ik voel me goed. Ik, ben, uh, ik voel me herboren. Ik hoef niet meer op dieet. En uh, het is een hele andere beleving. Ja, ja. vertel eens. Nou, ja, normaal uh, was een week voor de wedstrijd ongeveer dat ik er bijna niet meer kon eten. En dat ik uh, nog uh, 6, 7 kilo moest afvallen. En nu uh, leef ik gewoon anders naartoe. Maar Absoluut. mag je alles eten dan? Ik uh, bedoel, frikandel, patat, met, uh, om dan ja, lekker die 100 kilo aan te vullen? Ja, net onderweg, bij de show uh, nog even een baan. Nee, ik, uh, e, nee ik, uh, ik eet eigenlijk hetzelfde. Ik heb alleen maar gewoon laten schieten. Ja. En uh, ja, uh, toen kwam het uit rond 115. Ik ben nu iets afgevallen en ik voel me gewoon heel erg goed. Maar goed, 7 kilo nog heel even afvallen. Ik weet maar al te goed hoe ingewikkeld het is om af te vallen. Hoe deed jij dat dan? Nou, het laatste gedeelte is vochtmanipulatie. Ja, ja. Dus, uh, en dat, dat, dat is niet leuk, maar dat is een gegeven wat ik het laatste jaar eigenlijk deed. Waarbij ik een uh, aantal uren voor de weging, een dag van voor 3, 4, 5 kilo uh, er, eraf haalde en vervolgens weer aandronk. Maar dat is niet uh, heel fijn. Nee, want daar word je ook slap van, toch? Nou, maar als maar je, je dat... het vochtmanipulatie heel kort doet, dan heb je er weinig tot geen last van. Alleen, uh, ja, het is wel heftig. Heng, maar wat is, er, wat is er leuker aan uh, die zware jongens dan aan uh, die lichtere jongens? Het is sowieso een hele andere tactiek geworden. Want ja, het gewichtverschil is soms zo groot... dat ik vroeger was ik iemand die zeg maar, heel veel druk zette. Dus heel veel naar voren. Eigenlijk dwars om het tekst heen ging. Dus fysiek eigenlijk iemand uh, ja, vanaf seconde 1 aanpakte. En nu is eigenlijk alles halend. Waarbij het... Ja, het is heel, heel... Als iemand van 70 kilo zich omdraait, en ik, ja, dan val ik er zomaar achteraan. Dus ik moet wel zorgen dat ik niet in zijn kracht loop. Dus ik moet eigenlijk naar achteren bewegen, waardoor een hele andere tactiek is geworden van judo. Ja. En dat, daar zijn we heel erg mee bezig. En ja, het judo is gewoon veranderd. Het, het straffe element is gewoon heel belangrijk geworden. Maar vind je dat ook leuk? Want het is... Ik bedoel, jij was nou juist van iemand, hup, op zijn rug, ippel. Ja, nee, dat klopt. Um... Dat was, dat was ik zeker, maar dit is ook erg leuk. Het is eigenlijk gewoon uh, mensen die, ja, soms sta ik te wachten voor een wedstrijd. En dan staan we tegenstander naast me en dan, kijk, dan moet ik omhoog kijken. En denk jezus, lijkt wel een flatgebouw deze man. Ja, over de ja. twee meter, 170 kilo. En dan denk ja, dan moet ik gewoon tegen judo. Ja. Maar toch hou je er ook een bepaalde kick van. Het is toch anders, het is leuk. En ik zie het gewoon als iets nieuws. En we gaan kijken wat het nog gaat ja. brengen. En uh, mijn lichaam is goed. En, uh, ja, ik paad. Eens in een paar weken met meneer van de geest uh, eigenlijk uh, praten wij met elkaar een bakje koffie en die zegt hij je ja, maakt zo makkelijk wedstrijden. Is dat koor van de geest van of de, de geest. vader van de vader de, de, de van de Dennis. Dennis? Ja en die ja. zegt joh, je maakt zo makkelijk wedstrijden en je lichaam is nog heel warm. Waarom zou je het niet doen? En zo sta ik eigenlijk zelf ook in. Maar Henk, wat mij interesseert is, want dan kom je in de categorie Anton Geesink, uh, Wim Ruska. Uh, de, de, de jongens van de geest. Dat zijn, is, dat, is dat in de wereld van het judo? Is dat ook een buiten. Echt een bui, mooie buitencategorie, die 100 plus? Ja, het heeft natuurlijk wel het meeste aanzien in de geschiedenis met Geising en Ruska. Ja. En wij zijn natuurlijk twee, absoluut sporthelden in de Nederlandse geschiedenis. en wereldwijd natuurlijk Geising die als eerste in 64 de Japanners sloeg in ja. Tokio. Kamenaka. Ja, in 2020 Tokio. Ja, ja. Oh, die hebben he ja. Jij gaat het herhalen, denk je? Hoop je. Nou, kijk, het is nee. natuurlijk wel iets waar, waar ik natuurlijk wel van, af en toe nog van droom. Ja. Maar weet je, het is ook nog ver weg van mij. Ik ben 33, ik bekijk het per jaar. Maar het zou natuurlijk wel een fantastische afsluiting zijn voor mijn ja. carrière. Maar heel even, want je zegt er staat er zo'n kerel, zo'n flatgebouw naast me. <laughs> hoe, hoe kan je daardoor niet geïntimideerd worden? Hoe doe je dat? Ja, nou, tenminste ben ik gewoon zelfverzekerd. En ik weet als het gewoon een wedstrijd wordt, dan, uh, dan dat ik het fysiek. Uh, en wel gaan winnen op conditie. Dus ik moet de wedstrijd eigenlijk lang laten duren. Ik moet er niet te snel van af willen. Want zij worden gewoon minder gedurende de wedstrijd langer duurt. Omdat ze gewoon ja aan lijven... Heel veel zijn gewoon geen atleten. Ze zijn gewoon groot en ze hebben één truc. Ze zijn vaak wel sterk. Maar ik moet vooral niet in hun kracht lopen. En hun laten bewegen. Waardoor hun gewoon... Ja, uh, uh, eigenlijk heel moe worden heel snel. Waardoor ze gewoon niet meer gaan reageren. Waardoor ze straffen krijgen. En uiteindelijk moeten gaan aanvallen. En ik ben heel goed in overnemen. Dus ja, dat is een, het is een spel geworden wat, wat eigenlijk heel leuk is. Wat misschien af en toe minder leuk is om naar te kijken. Maar voor mijzelf is het wel heel leuk. Ja, en Ik het vind, kan er wel zo. van genieten. Ja, het is heel veel ook werken met... Uh, je mag niet buiten de mat stappen. Je mag iemand ook niet uitdrukken. En daar zit een soort scheidingslijn van... Ja, hoe ver kan je daarin gaan? Als ik iemand gewoon willen weer uitdruk, dan krijg ik een straf. Maar als hij er zelf buiten stapt, dan krijgt hij een straf. En met drie straffen is het klaar. Voelt het vernederend om, om uh, op de grond te vallen? Om iemand die je op de grond smijt? Nou, er is er wel een bepaalde soort van angst in om te verliezen natuurlijk. Als je zo'n mat op gaat. Het is toch een soort van... Uh... Ja, vechtsport is gewoon, je kan niet vluchten. En dat is best wel apart met judo. Je gaat natuurlijk niet dood, maar zo voelt het af en toe wel. Het is, het is best wel... Ja, wij zijn natuurlijk eigen kuddedieren en je moet het alleen gaan doen. Ja, dat is, is ook wel het... weer mooi, dat mis je ook. Die spanning is een soort haardliefde wat je met vechtsport hebt. Maar voelt het als een soort angst inderdaad? Ja, nou... Je... Doodsangst noemde hij het zelfs. Ja, nou, sommige... Uh... Zeker zo'n rondzalig zo spelen wanneer er zoveel druk op staat. Je weet van ik moet, ik, hier moet het gebeuren. Ja, dan moet, je dat wel, dan moet je dat wel kunnen relativeren. Dat je natuurlijk niet doodgaat, maar zo voelt het soms wel. En het, ja, dat is ook weer het mooie ervan. Want de schaatser was hier laatst en die zei: Ik probeer mijn tegenstander gewoon heel, ja, bijna stoer te kijken naar haar. Om haar het gevoel te geven. Ik ben heel erg overtuigd van mezelf. Doe je, heb je ook dat soort trucjes? Ja, maar ik, word juist heel, uh, ik kan heel makkelijk wedstrijden maken. En uh, het is voor mij, ik kan dat heel goed handelen. Dus ik kan mijn tegenstander ook heel lang gewoon aankijken van tevoren. We hebben een, soort pak, we hebben een pakkencontrole. Waarbij je pak wordt gecontroleerd op, of die groot genoeg is. En dat is een heel schouwspel. Dan staat mijn tegenstander ook met zijn trainer. En ik sta daarnaast. En dan heb ik altijd wel een dingetje dat ik hem even aan moet kijken. In zijn ogen. Even, net even te dicht langs hem moet lopen. Even voor hem moet staan. Ja. En te lang kijken eigenlijk. Dat ja, hij even zijn als eerste ogen wegkijken. aankijken. Ja, zeker. Want ik weet gewoon. Ja, Zwaargewichten hebben gewoon een hekel aan iemand die snel en veel conditie heeft. Omdat ze dat zelf niet hebben. De meesten zijn een aantal die dat wel hebben, hoor, die wel atleet zijn. Maar heel veel zijn gewoon ja, grote uh, uh, mannen die eigenlijk wandelen. Wij noemen het ook als wandelende baby's. Maar ja, het zijn wel als ze aan je gaan hangen met 170 kilo, is wel een ding. Ja. Dat voel je wel. Nou ja, ik, we hadden het net even over Anton Geesing. En toen dacht ik, ja, maar die had dus een tegenstander in het hol van de leeuw in Japan... waar ze judo hebben uitgevonden in de houtgreep. Ja, die had hem gewoon... Uh, dat moet je, dat moet je tellen, hè? Geloof ik dat heeft een bepaalde tijd, de ja, seconden zo. Ja. Maar zou je dat kunnen met zo'n zo'n zo zo superzware jongen die in de houtgreep houden? Ja, zo krijg je zo'n blok beton ze, dan hangen vaak... vast? Vaak als ze een keer liggen, dan blijven ze wel liggen. Ja. Maar ze geven gewoon echt op, en je ziet, je voelt gewoon dat ze op gaan geven, en dat is natuurlijk wel waar ik ook een kick van krijg. Dat je fysiek zo achterna zit, dat je gewoon weet ja. van, gaat gewoon opgeven. En dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel waar ik, wat ik heel erg mooi vind van deze sport. Een stuk, wij zijn natuurlijk, ik ben natuurlijk een ego, weet je wel? Ik ja. zit op die grote rots en ik wil natuurlijk gewoon laten zien dat ik de beste ben. En ja, dat dat moet, daar moet je wel van genieten, want daarvoor doe je het nog. Ja. En dat ik ze misschien minder makkelijk kan gooien. Want iemand die zo zwaar is, iemand voorwaarts gooien, is best lastig. Dus dan moet je af en toe de illusie ook niet hebben dat je hem gaat gooien. Maar je kan hem wel pesten en je kan hem wel achterna zitten. En je kan wel van hem winnen. Dat, dat is dan de kick. Had je dat eigenlijk als heel klein jongetje ook al? Dat je het heerlijk vond om... Uh, ik weet niet of je broers hebt of uh, nou, vriendjes. Ik, had, ik heb een zusje en een zus die hebben het af en toe wel... Uh, te verduren gehad, ja. Ja, daar kan ik eerlijk over zijn. Ja, je moet als vechtsporter... Uh, ja, zegt Cor van de Geest dan je moet eigenlijk wel een beetje een klootzak zijn. Dat moet je ook zijn, want je moet wel ervan houden om gewoon ja, jouw wil op te gaan leggen. Het is het is het is echt. Je, je moet echt strijden. Dan moet je dan, dan moet je wel leuk vinden. Maar je moet een op zijn. Uh, was jij dan thuis ook al, of op school ook een pescop? <laughs> wees, wees daar eens open over. Zat jij ik was achter... niet het meest. Ik was nee. niet de, de, de liefste van de klas. Nee, laat ik dat zeggen. Maar een klootzak. Noem je hem? Ah, ja, zeker met sport. Ja? Ik heb ook een aantal jaar gevoetbald. En op uh, een gegeven moment zijn we daarmee nou gestopt. Omdat ik werkelijk mensen onder het grasveld stopte. Ja, ja, ik kan heel slecht tegen me verliezen. Op het moment dat er iets een van iets een wedstrijd wordt, dan wil ik gewoon winnen. En dat, dat zit gewoon in mijn karakter. Ja, en waarom is dat dan? Ik denk dat je dat, dat, je dat gewoon hebt. In je. Ik weet niet, ja. dat wordt natuurlijk ook getraind met judo. Je, wordt natuurlijk, je moet iedere dag jezelf bewijzen. Iedere ja. dag loop je te spannen tegen elkaar. Dus elke keer is er weer een strijd met je ja. tegenstander. Het is een oerman in je. Ja, ja gevechtsporters vind ik altijd wel, dat, dat moet wel in je zitten. Dat kan je ook niet leren, je moet er wel van houden. Maar moest je daarom ook van een collectieve sport af? Dus een sport die je met elkaar beoefent als voetbal, maakt niet uit... maar zo'n zo teamsport, en moest je individueel gaan? Is nou, dat... het was wel beter. Omdat ik wel, ik kan, ik wil gewoon, als ik verlies, dan wil ik mezelf de schuld <laughs> geven en niet meer tegenstander. Mensen zien, ja, als je, als je op internet kijkt, kun je me zien. Maar jij zegt dat ook met een zekere lach. Hè? Uh, dus jij ziet ook beelden voor je van angstige jongetjes die voor jou wegliepen. of die <laughs> klappen kregen, weet ik het. Ja, of de gaspriet boven hun hoofd zagen. Zeker, maar Judo is natuurlijk ook best wel een hiërarchische sport. En dus zeker als ik in Japan een dojo binnenkom, dan buigen ze hem voor me voor, maar denk ze, ja, dan heb je hem weer. Ja, en dat, zo werkt het gewoon. Je staat boven en een dojo. dojo is dan. Wat is een, een dojo? Dat is een, een, doyo, hal? Is een een mat waar je traint. Oh, is de mat. Oh, ik dacht dat dat uh, tatami was. Maar... ja, Tatami Tam. is de judo maar de dojo is zeg maar het gebouw waar je traint. Okay, waar, de, waar, ja. waar de mat ligt. Ja. Maar wat jij net vertelt, hè, ik was op het voetbalveld uh, eigenlijk wel heel vervelend. En het was op een gegeven moment gewoon niet meer leuk. Wat vond je daar dan later als je thuis was en de, de, de, de spanning van de wedstrijd die je wilde winnen was voorbij? Vond je jezelf dan ook een klootzak? Maar toen ik jong was, dacht ik daar niet zo over na. Maar nu denk ik wel eens van uh, dat mensen nog met mij willen trainen. Dat is best wel apart. Ik zou er niet heel graag tegen geen goal willen trainen. Heb je dat op de training ook dat je per se wil winnen van je tegenstander? Ja, vroeger, nu heb ik wel meer rust. Maar vroeger als iemand mij een keer gooide, dan, ja. wat er ook gebeurde, dan, zou ik hem, dan moest ik hem teruggooien. En daar ging ook heel veel stuk mee, omdat ik gewoon vond dat ik iedere dag die wedstrijd moest winnen. Terwijl, ja, op een trainingsdag kan je niks winnen, dan moet je beter willen worden. En dat is natuurlijk wel een scheidingslijn. En daar heb ik mezelf wel ook stuk mee gemaakt. Een soort obsessie werd het? Ja, nee, zeker weten. En daar, daar, daar moet je op een gegeven moment wel verstandig mee omgaan. Want ook met zwaar gewicht. Ik heb vroeger ook veel getraind met zwaargewichten, Maar er zit natuurlijk wel een risico in. Als iemand zoveel zwaarder is, zijn ze vaak ook lomp. En ja, de blessures, blessures liggen echt op de loer. Dus je moet daar wel verstandig mee omgaan. En nu denk ik wel meer... Nou, ik hoef het nu niet meer te bewijzen iedere dag. Want ik weet, dat heb ik wel gedaan. Ja. Ik wil het nu laten zien in wedstrijden. Ja, dat lijkt me ook geen pretje als er 160 kilo op jou valt. Een soort betonblok. Ja, zeker. Ja, dat is... is een risico is groot. Ja. op uh, blessures. Maar goed... Uh, ja, judo is een contactsport, dus ja, dat is iets een gegeven... Wat we, wat we weten en waar je mee om moet gaan en mee, mee moet dealen. Maar ben je wel vrienden met dat deel in jezelf... waarvan je denkt, dat is eigenlijk de klootzak in mij? Ja, zeker. Ja, zeker. Maar het moet wel natuurlijk... Ik heb ook wel eens mensen tegen de muur aan gegooid... waar ik vanacht, ja, dat was eigenlijk niet nodig. Maar dat was dan in een duel, maar ja, ik heb ook dingen teruggehad... Zoals jij, dat je ze ook terug. En dan moet je niet huilen. Want dan weet je, ja, ik heb het ook af en toe als ik het gewoon een keer verdiend. We zitten te praten met Judoka Henk Grol. Uh, drie keer goud, ik zei het al. Gelukkig je, praten een we al heen. Ja, het <laughs> ja, <dat> is wel <laughs> indrukwekkend wat we zien ook, hè? De schouderpartij en alles. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk veel meer nog gewonnen, maar ook uh, verloren. We hebben een overzicht gemaakt. Henk Grol is pas 19 jaar en het wordt een uh, groot Judoka. Henk Grol, tillen, tillen, op de rug! Epon! Ja hoor, Europees kampioen. Het is ongelooflijk man! Het ik was een beetje geblesseerd in aanloop en ik twijfelde heel erg. en uh, ja, Als je dan toch goud kwam in is het wel heel speciaal. 4, 3, hij tikt af, hij tikt ja. af, hij tikt af, hij heeft brons. Henk Grol heeft brons, de Georgiër tikt af. Die knie is niet goed, op halve kracht. Ja, goed. Ja, Epon! voor Henk Grol. Ippon, hij haalt de finale. Hij haalt de finale. Dit oh uit één. Nee. Hij verliest. Ach, jeetje. Hij verliest. Ippon, Henk Grol is niet de wereldkampioen van 2009 in Rotterdam. Hij rolde gewoon in. Het is gewoon zo dom wat ik deed. Ik had eigenlijk gewoon een beetje rustig moeten pakken. Dan de achteren moeten bewegen. Had hij zijn derde straf gekregen, had ik gewoon gewonnen. En daar is ja. de zomer. Mooi, Brons voor Henk Grol, hij verontschuldigt zich aan het publiek dat hij niet in de finale staat, maar toch brons. De Belg moet komen en plaatst hier de aanval en wordt overgenomen door Grol. Ippon. afgelopen goud voor Henk Grol. Doen! Nee, hij duikt naar de buik, dat is geen score, drie seconden nog. En het is voorbij, daar is de gong. Henk Grol ligt eruit. En ik heb twee Olympische medailles en dat is het tijdperk van Henk Gull is gewoon voorbij. Het is over en uit. Henke, het is over en uit, zomer 2016. Wat is er gebeurd dat het nog lang niet over en uit is? Ja, er uh, is best wel wat gebeurd. Ik ben eigenlijk acht, negen maanden eruit geweest, schouderoperatie gehad. En uh, ik heb mijn lichaam gewoon vijftien jaar lang overbelast, eigenlijk wat ik gedaan heb. Ik uh, trainde zes dagen per week, twee keer, drie keer per dag. En ik gaf mezelf nooit rust. Met altijd de drang om, om het ultieme te halen. Wat voor mij ultiem was, was uh, een mondiale titel, WK of uh, Olympisch goud. Ja, en uh, ik ben een aantal keer uh, heb ik de finale verloren, wat iedereen weet. En dat ging natuurlijk door en door en door. En dan kwam ik in een soort rollercoaster waar ik zelf niet meer uit kon stappen. En daardoor dacht ik van ja weet je als dit het is dan moet ik er gewoon mee stoppen. En mijn lichaam wilde dat moment gewoon echt niet meer. Dus toen uh, heb ik gewoon afstand genomen voor het eerst in mijn leven van sport. En uh, uh, ben ik gaan, uh, eigenlijk gaan herstellen. Ja, het, het, kijk, het lichaam heeft zich hersteld blijkbaar. Hè? Er heeft ja. geen, geeft, geen blijvende schade opgelopen nee. blijkbaar. Maar hoe herstel je geestelijk? Ja, door uh, op vakantie te gaan, te praten met mensen... door gewoon het even uh, naast je neer te leggen... en te kijken of de plezier weer terug ging komen... en de stress gewoon zou verdwijnen. Hm. En dat is gebeurd. En uh, um, ik wilde ook sowieso eigenlijk niet zo stoppen... zoals ik geëindigd ben in, in Rio... Dat ik gewoon daar mijn niveau niet heb gehaald. En uh, Moezino met uh, een stuk bot dat van mijn sleutel heen was afgebroken, waardoor ik eigenlijk mijn normaal niveau, niveau niet kon halen en eigenlijk ook niet lekker in mijn vel zat. Ja. En ik, ja, ik wist gewoon, er zit nog wel gewoon wat in mij. En ik wil eigenlijk gewoon nog wel een nieuw hoofdstuk. Ja, maar hoe kom je dat fanatisme naar obsessief gedrag leidt? Er zijn verschillen natuurlijk. Hè? Een topsporter wil presteren, en dat is een zeker fanatisme. Maar als het obsessioneel wordt. Ja, het was zeker. Een maar ja, ik ben vanaf heel erg jong al bezig met winnen. En om daar te komen. En dat gaat natuurlijk niet in één keer dat je Olympisch kampioen wordt. Dat gaat eerst kampioen van Nederland, de Europese kampioen. Ja. En het gaat steeds een stapje verder. En op een gegeven moment dan, ja, dan win ik in 2008 de Europese titel. Word ik derde de speler waarbij ik spelen eigenlijk het beste ben. En eigenlijk die gouden medaille weggooi. Het jaar erop uh, uh, uh, weer een WK-finale verlies op één been. Ja, op een gegeven moment dan wil je ook nog maar één ding. Als je zoveel gewonnen hebt, zoveel finales voor je hebt, dan is er nog maar één ding. En dat is die titel. Ja, en daar heb ik alleen maar op lopen jagen. Waar ik mezelf nooit heb de rust heb kunnen geven om gewoon te zeggen... wat ik heb gewonnen is eigenlijk hartstikke mooi. En wat komt, komt. En uh, respecteer het gewoon. En dat heb ik nooit kunnen respecteren. Ik en... heb alleen maar harder mijn best gedaan. En dat ging gewoon niet meer werken. Maar hoe heb je dat dan nu wel gekund? Door veel met mensen te praten. Uh, Yves Kummer, uh, vriend, uh, manager vriend die mij vaak een spiegel voorhoudt. Uh, wat zei die dan? Ja, uh, voor allerlei dingen. Dat ik gewoon moest respecteren wat ik gewonnen had. En dat, uh, dat het gewoon wat er eventueel nog zou gaan komen. De, dit, we noemen dit de herfst van mijn carrière. Ik ben 33, dus dat, dat geef ik eerlijk toe. Ik zit in, in, ik zit in de tax van wat mijn lichaam aan kan. Als ik het verstandig doe, kan ik makkelijk door naar Tokio. Als ik er onverstandig mee omga, gaat alles weer stuk. Dus daarin uh, hebben we ook tegen elkaar gezegd van weet je, je kan het nog, dat weten we. Alleen, ja, je moet er verstandig mee omgaan. En je moet plezier houden. Dus neem afstand, neem meer rust. Uh, uh, ga genieten van die wedstrijden die je gaat maken. Dus heb er plezier in. Ik zeg ook Cor van de Geesmate, Arens, Arends, Joris... en mijn trainers nu, heb er plezier in. Je bent nog goed en geniet ervan als je die wedstrijd gaat judoen Maar eindelijk kwam het, to drongen tot je door en kon je er echt naar luisteren. Want ze zullen het wel eerder hebben gezegd, denk ik. Ja, maar het was in Rio gewoon, was het gewoon echt gebroken. Ik was gewoon echt mijn droom kwijt. En, uh, ik had het nooit gedacht van mezelf dat ik op dat punt zou aankomen. Want dacht van, ja, weet je, dat, dat past helemaal niet bij mij. Want ik kan namelijk altijd trainen. En ik ben nooit moe en ik wil altijd winnen. En het was gewoon even, gewoon klaar. En deze nieuwe, deze nieuwe Henk Goel... Nou, die geniet gewoon van alles wat hij nog krijgt. En alles is bonus vanaf nu. En, uh, en uh, uh, hoe mooi is om te kijken van wat er nog in zit. Wat er nog te halen valt. En als dit het is, dan is dit het. Dan ben ik daar blij mee. Weet dan... je dat zeker? Dat je als het niet lukt in, in Israël, oh, ja. dat EK... dat je dan hier net zo relaxed zou zitten... Dat hoop ik, dat gaan we zien, dat gaan we meemaken. Nou, maar eigenlijk is. een EK is natuurlijk, weet je wel, ik geniet gewoon dat ik nu weer naar het EK mag. Ik hoef niet meer af te vallen, alles relaxen, mijn lichaam voelt goed. En dan gaan we kijken wat er nog in zit. Nou, ik heb vorige maand wedstrijd gehad in Rusland, dat is supergoed gegaan. In het waar ik eigenlijk al veel verder was dan ik zelf dacht. Waar ik wereldtops heb verslagen, eigenlijk best wel makkelijk. Het heeft laten zien dat ik absoluut nog niet klaar ben, dat ik het niveau heb om mee te doen aan de wereldtop. Nou, wat is er mooier om nu naar een EK te gaan. En te laten zien waar ik, wat ik nog kan. Wat er nog in mij zit op mijn 33ste. En uh, ja, weet je. Het is een proces geweest. En nu, ja, nu gaan we laten zien wat Henk nog kan. En ja, samen met Yves Kummer en uh, mijn sponsor Matrix Fitness. vond Vonk altijd achter mij gestaan. Zeggen, wij geloven nog in jou. Dat jij het nog kan. Ga het maar doen. Maar alsjeblieft. Als je weer stress krijgt en je gaat niet van genieten, stoppen alsjeblieft direct. En dat heb ik ook hun beloofd. Want dat, het moet niet meer zo worden zoals het was. Want dat nee. was gewoon niet leuk meer. Want die stress dat leidde tot een soort permanent gevoel van stress ook opgejaagd. Hoe, hoe uitte zich dat bij jou? Ja, door gewoon uh, ja, obsessie is 24 uur per dag me bezig zijn door ook slecht slapen. En gewoon uh, als een monnik leven. Weet je wel, jezelf alles ontzeggend leven. narig uh, Henk, Ook tegen andere mensen. Een beetje bozig misschien. Ja, dat ja, heeft ja. veel stuk gemaakt me Ja, ik leefde gewoon uh, ja, 24 uur per dag voor de sport. Gewoon het hele jaar door. Heeft dat ook uiteindelijk je relatie gekost, die, die obsessie? Ja, nou goed, uh, dat is uh, mijn relatie is beëindigd en uh, er zijn meer redenen. En, uh, dat is, uh, daar wil ik verder niet meer over praten. Maar uh, um, ja, het hoort... Uh, uh, uh, nu heb ik gewoon weer het plezier terug. En ik geniet gewoon dat ik hier mag zitten en nog steeds mag houden. Ik ben gewoon dankbaar dat het topsporter mag zijn. Ja. Heel veel mensen klagen erover. Maar ik zit hier in een steenkolen mij. Het is vrije wil. Ja. En ik geniet ervan dat ik dit nog kan op mijn leeftijd. Leuk, Bas de Je bent een liefhebber hè? van wielrennen. Ja. Ja, nou, Gio praat ons bij, stand van zaken. De mannen die hebben nog 137 kilometer te rijden. We hebben nog steeds die kopgroep van negen man. Eh, waarbij eh, een Waal, Antoine Warnier, rijdt voor een eh, kleine Walse ploeg... die hier een wildkaart heeft gekregen. Die is op eh, beide klimmetjes tot nu toe als eerste bodem gekomen. De code Rue en de code Saint-Roch. Eh, het komt mooi uit. Eh, hij rijdt op weg naar huis namelijk. Hij komt namelijk uit Luik. Dus eh, vandaar ook dat hij eh, de plannen heeft gehad... om in elk geval in die kopgroep te zitten van vandaag. Maar ga er maar vanuit dat niemand in deze kopgroep straks de echte strijd gaat overleven. Als ze eenmaal in die echte heuvelzone gaan komen. Geen Côte de Wanne dit jaar, ook geen Stokeu. We krijgen de Côte de mont le de Côte de Pont, de Côte de Bellevaux en de Côte de La Farme Libert. En daarna gaan we gewoon weer in de richting van de Roger en de Roethoed en noem het maar op al die gekende coaches en colletjes in luik Luik. En dan zullen de favorieten zich ook wel van voren hebben gemeld. Bij de vrouwen, daar is de strijd wel volop in ontwikkeling. We zitten daar in de laatste 30 kilometer. Daar hebben ze de redoet gehad. En dan kregen we een aanval bovenop de redoet van Pauline ferrand Prevot, De voormalige wereldkampioen op de weg in het veld en in het mountainbiken. Dat werd ze allemaal in één kalenderjaar tijd. En die is weggesprongen. Die heeft nu een voorsprong van zo'n 40 seconden op een vrij grote groep. Met erin eigenlijk alle favorieten Anna van der Breggen. Heb ik daar gezien. Annemiek van Vleuten zit daarbij. Die vrouwen die proberen dat gat in ieder geval nog beperkt te houden. Want ook de vrouwen krijgen straks toch nog een aardig stukje klimmen in de finale. Onder andere de Code Saint-Nicolas, wat bij de mannen meestal ook de scherp is. Maar daar gaan we zo'n beetje rond twee uur. Iets later gaan we finishen. En die mannen, ja die rijden nog wel tot een uurtje of vijf vanmiddag. zo. Ah, het is ook een lange weg. Uh, We vroegen ons net af uh, hoe, hoeveel kilometer het was. Maar wat, uh, het dik 265? Ja, het is 265. Moet je niet aan denken. <laughs> hoe lang duurt het? Ja, je kan niet zeggen hoe lang een judo-wedstrijd duurt. Maar ja, tegenwoordig wat uh, korte, vier minuten. Yeah. En, uh, ja, een uh, golden score zonder eindtijd. Ja. Dus het kan het best wel even duren. kan even uitlopen. Hengol, wij vragen onze gasten een historisch sportfragment te kiezen. En jij koos voor een sportdocumentaire die Mart Smeets heeft gemaakt. Prachtige documentaire over de comeback van Lance Armstrong. Zevenvoudig toerwinnaar. In 2009 kwam die docu, geloof ik, uit. En uh, daarin zie je heel erg de killersmentaliteit van uh, Armstrong uh, naar voren komen. Als collega wielrenner Frank Slek ambities heeft voor het klassement in de tour van 2009... dan heeft hij toch even buiten Lance gerekend. You said, no way, Jose. I told Frank, because Frank, like, kept attacking. And I, I mean, he's a good buddy of mine, and I can tell him anything, and he can tell me anything. I went up to him, and I said, Frank, I know, you, I know you have to keep attacking, but you may as well stop, because I'm not going anywhere. He's like, I have to keep trying. I was like, okay, well, you keep trying, but not today, man. No way. Yeah. Het heeft geen zin. Geen enkele zin, zegt hij tegen Frank Slack. Lens Armstrong om uh, aan te vallen. Het is niet jouw dag uh, vandaag. Wat moet jou hierin? Ik moet zo even iets zeggen. Lens Armstrong bewonder ik heel erg als sporter. Ik ben natuurlijk het dopingverleden. Daar ja, dat heb ik natuurlijk, dat vind ik verschrikkelijk. Ik bewonder absoluut geen dopers. Maar Lens Armstrong heeft voor mij gewoon het vuur en de passie wat hij bracht. Dat heb ik gewoon maar nergens gezien. Daar krijg ik zelf gewoon energie van en dit soort dingen, ja, die mentaliteit. Ja, daar krijg ik veel van. Weet je, wel, dat wil ik zien als sporter. Weet je, wel, dat vind ik mooi. Daar krijg je energie van om te trainen. Hoe hij vroeger uh, als triatleet zichzelf ombouwde naar een wielrenner, niet wetende, maar wel gewoon zichzelf helemaal kapot trainde. Uh, ja, daar, dat denk ik. Ja, dat, daar kan ik graag naar kijken. En uh, ja, natuurlijk wat nu allemaal openbaar is geworden, dat maakt het natuurlijk wel allemaal minder leuk. Maar dat verandert niet je beeld van hem. Nee, de passie blijft hetzelfde. Want uh, ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar uh, volgens mij dat hele peloton ongeveer hetzelfde. En uh, ja, weet je. Wel, Kijk, in de sportgeschiedenis zijn er natuurlijk zoveel dingen wat nu naar buiten komen, wat nu naar buiten komt. Maar alsnog, ja, denk ik wel van dit zijn voor mij dingen wat je als sporten wil horen, waar ik vuur van krijg. En ook de, de, de intensiteit van trainen, het monniken bestaan, zichzelf alles opnemen om de top te halen, denk ik ja. Kijk jij eens naar beelden om jezelf uh, energie te geven, zoals je het noemt van andere sporters? Ja, vroeger veel. Ik heb eigenlijk alles van Lens wel gevolgd. Uh, Lens was iemand wat... Ja, wielrennen is wel iets wat mij gewoon raakt. Zeker die bergetappes, dat duel... Als, uh, met, ja, met een aantal wielrenners... op een gegeven moment op zo'n kool komen te zitten... en dat schouwspel wat dan gaande is. Ja, dat vind ik heel mooi om te kijken. Dat, is, dat je ziet dat ze eigenlijk allemaal kapot zijn. Maar alsnog, ja wie heeft dan de grootste wil om, uh, om het te gaan halen? Ja. Maar hoe teleurstellend is het dan... voor jou als, als topsporter en liefhebber van het wielrennen... om toch... Achter die geweldige prestaties van Lance Armstrong te moeten ontdekken dat hij een bedrieger is. Ja, nee, dat vind ik. ja, nou, dat is natuurlijk. Nou, ga, dat is erg jammer. Ja, wat, wat moet ik daarvan zeggen? Nou ja, dan stort. Voor mij als kijker stort dan een wereld in. Dus hoe, hoe kijkt de topsporter daartegen aan? Nou, ongeveer hetzelfde. Alleen, ja, dan moeten we de afgelopen 30 jaar van Huronnen gaan schrappen. Dan mogen ja. we er nooit meer over praten, denk ik. Dat gaan we toch niet doen. Dat is natuurlijk hetzelfde met 100 meter sprint. vind ik ook mooi. Maar ja, dan kunnen we natuurlijk ook heel veel mensen gewoon schrappen. Hoe zit het met de doping in de Juno-wereld? Nou, in Judo zit ook heel veel doping. En omdat het probleem is dat het staatsgestuurde uh, projecten zijn... die je natuurlijk niet kan aanpakken. Met die karkers hebben we gezien wat er in Rusland gebeurt. Uh, Judo is een kindje van Poetin... Dus ja, we zullen wel, het zou wel heel gek zijn dat het in Judo niet zou gebeuren. Zeker niet in Rusland. En uh, alle vo voormalige Sovjet-staten, ja... Ik, ik steek daar niet mijn hand voor in het vuur. Nee, maar hoe belangrijk is dat voor jou? Want misschien heb je wel verloren van, van mannen met uh, enorm oh, veel... Ik weet wel zeker dat ik veel mannen heb verloren ja. met doping. Uh, met maar... maar ik weet ook dat ik van ze kan winnen. Ik heb eigenlijk nooit verloren omdat iemand fysiek beter was dan, dan dat ik was. Ik heb eigenlijk verloren door eigen fouten. Dus ik vind het niet... Ik, ja... Als je het later misschien gaat horen. Maar je verliest met judo vaak. Doordat je, ik heb vaak verloren gewoon dommigheid. Door gewoon te veel willen aanvallen. Niet in mijn tactiek blijven. En niet er, ja. Dus ik vind het allemaal. Of mij is het eigenlijk niet zo geraakt. Maar ja, je ik. kunt je ook afvragen. Uh, want je hebt doping in sporten. Uh, en doping natuurlijk. Of doping relevant is voor de judo sport. Als, als gebruiker. Ja. Zeker, want ja, maar, doping maar, maar, is, wat, wat is de winst die je eruit haalt nou, doping is niet... Je gaat van doping, dat hebben we natuurlijk al vaak gezegd... Tom, ga je niet harder fietsen of beter judoen, Maar het helpt je als herstel in, in je trainingen. Okay. En judo is een fysiek een enorm zware sport... waarbij dus, krachttraining en training elkaar overlapt. Dus je bent eigenlijk elke dag zit je in, in het rood. Ja, en met, en dus is doping, doping je, een geweld uh, instrument in jouw tak van sport? Ja, want het is een geweldig herstelmiddel... waardoor ja. je uh, meer en harder kan trainen. Tenminste, dat heb ik gehoord. Ik heb het zelf nooit gedaan, dus ik weet het niet. Maar dat is wat je, wat je leest en wat je hoort. Alleen, ik ben heel blij dat ik mijn lichaam gewoon clean is. Ik heb het al genoeg mishandeld. Laat staan dat ik nog doping had gebruikt. Maar hoe zou mijn lichaam er dan bij zitten? Maar wordt dat niet gecontroleerd dan eigenlijk? In Nederland worden wij gecontroleerd. Ja, nee, maar in Rusland bijvoorbeeld. Nou ja, nee, is het dat toch is toch gebleken? Ja, precies. Heeft u die e carcass ja. gekeken? Ja, nou ja, nee, kijk. Ja, nee. Nee, maar je als hebt de out-of-competition controls natuurlijk ook. Maar die Ja, ook maar in de als, het, als het land de hele, je dekt, word je niet gepakt in je ja, land. Ja, nee, precies. oké. Okay. Dus dan kan je wel gecontroleerd worden, maar als ja. Poetin zegt, ja, maar hij is veilig, ja, ja, dan gebeurt er dus het, niks. Dat is de realiteit. En ja, bij competitie zijn ze heus wel clean, want zo stom zijn ze natuurlijk niet. Dus kijk, een doping na een wedstrijd is natuurlijk een lachertje. Stuk is natuurlijk veel en zo. Als je gepakt wordt na een wedstrijd, ben je natuurlijk dan een sukkel. Ja. Dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Zeg Henk, Henk Groel, we hebben post voor jou. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Henk, what doesn't kill you makes you stronger. De afgelopen 2,5 jaar zijn niet makkelijk voor je geweest... Maar het mooie is, je hebt je er echt helemaal uitgevochten. En dat heb je eigenlijk helemaal zelf gedaan. Ik zie je weer lachen, je hebt lol in training. Je bent sterker dan ooit. En je ziet het terug op de mat en ik zie het terug in het leven. Je bent een grote vriend van me en ik geniet elke dag van je. Hoe je er met alles omgaat en ook van wat we samen doen. Met vrienden we goed, Yves Kummer. Ja, Yves Kummer, je noemde me al jouw uh, persoonlijke begeleider... Uh, je zit te stralen als je naar hem luistert? Ja, gisteren zat in de film, dus ik moet zo lachen. Ik, ik, ik vroeg aan hem, uh, ik zit morgen bij de radio. Ja, ja, ja, ja, dat dus is <laughs> een Ja, Want je hebt hem ooit uh, je allergrootste steun genoemd. Zeker de laatste jaar heeft hij wel veel voor mij betekend. Ja, hij is gewoon de spiegel die, die, waar ik altijd mee kan kletsen. Als ik het moeilijk had, dan kon ik met hem gewoon even... En hij is gewoon een soort, ja, ik noem altijd al een soort nieuwe Emirato-band. Als je vijf minuten met hem praat... Dan dan moet je gewoon weer lachen. Dan is alles weer gewoon gerelativeerd en dan heb je weer plezier. En dat is zo knap. Wat, want zijn, zijn achtergrond is rugby, hè? Ja, hij is ja. international zelfs uh, ja, geweest. hij heeft in wereld het wereld rugbyteam gestaan. Ja, dus, zie je daar raakvlakken in? Wat is ook een fysieke sport natuurlijk. Ja, zeker. Zijn lichaam is wel behoorlijk gehavend ook door rugby. Ja, nee, zeker. Raakvlakken rugby is ook een onwijs fysieke sport. En, en de cultuur van rugby is gewoon mooi. Dat, dat niet liggen blijven. Als het zijn geen piepers, hè? He? Het zijn geen piepers. Dat is wel de vergelijking en de dingen met judo is dat ook. weet Je wel? niet zeuren, maar je moet gewoon... Als je een wedstrijd heb je met gelasseerd. Ja, dat is een gegeven, maar je gaat gewoon knokken. Dan zie je wel waar het, waar, waar het eindigt. En dat heeft rugby ook, die cultuur. Je zei net, hè, ik ben eigenlijk nooit verslagen... omdat iemand sterker was dan ik. Maar eigenlijk vooral omdat ik eigen fouten maakte. Ja. Uh, die ga je nu natuurlijk ook tegenkomen. Tenminste, daar gaan we vanuit dat je ook fouten gaat maken weer. Hoe ga nou, je daar nu mee om? Nou, <laughs> dus, je wou dus, op dus, je stoel blijven zitten. Ben ik ben er niet mee eens. <laughs> nee, voorzichtig. Niet, nee, nou ja, ik hoop gewoon minder. Eh, tuurlijk, in sport, maar, weet je weet wel, fouten zijn er, die maak je. Als, uh, zeker als je aan tactische dingen. Maar ik probeer vooral in mijn tactiek heel erg te blijven. En we uh, hebben gewoon een aantal stelregels, dan moet ik me gewoon houden. Als dat niet gebeurt, dan, uh, dan gaat de koos scheel vanaf de zijkant. Ja, nee, maar dat gebeurde natuurlijk in Rio ook. Dat je op een gegeven moment zei: ja, ik heb me niet gehouden aan mijn, eigen, aan mijn eigen plan. Ja, Rio, was ik gewoon twijfelend en zei: je moet. Zo'n tactiek nemen anders. Die, die, die tactiek is beter. Het was gewoon twijfel. Ik zat gewoon niet goed in mijn vel. Dus ik, ik, ik heb gewoon daar gewoon een slechte, ik ben gewoon de middenweg gegaan. En dat was gewoon niet goed. Ik was niet mezelf. En je bent er nu van overtuigd dat je heel anders daar staat. Dat je dat niet meer kan overkomen. Nou, sowieso, dat is sowieso veel veranderd. De, aanpak is, of, uh, uh, de persoon is niet veranderd. De aanpak is veranderd. En het beestje blijft natuurlijk nog uiteindelijk hetzelfde. Maar ik, ik heb gewoon plezier en, uh, en weet je wel, als je gewoon, we gaan gewoon wedstrijden winnen... en dan gaan we, komen we vanzelf ergens uit. Ja. Dat is natuurlijk het doel. Henk, maar uh, jij vertelt hier heel veel met een lach op je gezicht, hè? Dat zien wij natuurlijk. Ben je ook voor je gevoel een leuker mens geworden... sinds je die, uh, die, die categorie zwaargewichten te pakken hebt... Ja, zeker. En anders had ik hier nu met, met, met gewoon een uitgeklepen citroen gezeten. Zo'n gezicht. dan had ik, had ik waarschijnlijk al een paar dagen niet gegeten. Dus dat maakt sowieso mijn ja, leven Ja, dat heb je wel pettiger. uitgelegd. Nee, maar goed. Dan, er nee, moet, ik toch, veel er veel moet meer in je leven zijn waardoor je de dag ook met een lach begint. En, en blijft vasthouden in die lach. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, mijn leven gaat hartstikke goed. En uh, privé ja. gaat het goed. En, uh, en, uh, en mijn sport gaat goed. En ik ben met leuke dingen bezig. Ook voornaar mijn judo. Ik heb goede mensen om me heen. En dat, ja, ik heb gewoon alles weer op een rijtje. En ik ben gewoon af van de negativiteit waar ik in zat. Van altijd maar, uh, uh, ja, je bent tweede. Uh, je gaat winnen en dit en dat. dat we zien het wel. Hm. We gaan wel zien wat er gaat gebeuren nog. Het is een bonus. En het kan heel mooi worden. En als dit het is, dan is dit het. Maar is het ook niet uh, dat je heel erg dat tegen jezelf zegt? Nou, natuurlijk. Ja, maar dat moet ik wel, want ik heb natuurlijk een patroon gehad waar ik in zat. Ja, daarom? Dus heel snel dat ik weer daarin ja, ga vallen. Nee, maar dat wil ik dus niet. Nee. Dus ik ga er alles aan doen dat ik daar niet meer kom. Nee. En dat is best wel raar. Mensen zeggen, ja, maar wil je dan niet meer winnen? Tuurlijk wil ik wel winnen, maar ik hoef het toch niet de hele tijd te benoemen. Ja. Nee, maar, ja. maar het is een soort mantra. Ik ben nu positief. Het is nu... Nee, zo is het niet. Het is ook gewoon echt zoals ik nu ben. Weet je wel, ik ga hier geen toneelstuk op houden als ik het echt niet... En dan, dan was het er nu wel echt wel uitgekomen. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Zeg je tegen jezelf ook, hè? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar goed, ik snap dat de persoon vroeger ging zit zitten... Zei, ja ik kom alleen maar om in de pes dat was niet lukt. Dan is het allemaal belachelijk, heb ik het slecht ja. gedaan. Nou ja, dat... Ja. Ja, weet je Ik ben zeven keer naar een EK gegaan, min honderd. Ik heb zes keer de finale gehaald. En uh, journalisten zullen altijd horen van wat er nog gaat gebeuren. Nou ja, ik heb een heel goed track record Als ik gewoon mijn best doe, dan verwacht ik dat ik een heel eind ga komen. ja. Het fietsen Rio, Luik, Bastana, Luik. Ja, de vrouwenkoers. Want die is interessant. Die zit in de volle finale. De vrouwen zijn zojuist de Roche au Faucon opgereden. En daar kwam Anna van der Breggen als eerste boven. Van der Breggen die dus afgelopen woensdag ook de Waalse Pijl won. De Nederlandse vrouwen doen het sowieso geweldig goed dit jaar. Want als je kijkt, Van der Breggen won Vlaanderen en de Waalse Pijl. Amsterdam Race gewonnen door Chantal Blaak. En Van der Breggen heeft drie vrouwen met zich meegekregen: Ashley Molmen, de nummer 2 van die Waalse Pijl. Megan Garnier, de nummer 3 van die Waalse Pijl. En Annemiek van de nummer 4 van die Waalse Pijl. Dus wat dat betreft kun je beide koersen een beetje op elkaar leggen. Ze zijn er nog niet. Ze hebben nog een 20 kilometer af te leggen. Daarachter zit een groepje waarin onder andere de Nederlandse Sabrina Stultjens rijdt. Die proberen dat gat dicht te rijden. Maar voorlopig zijn die vier Goed. vrouwen weg. Geo, we onderbreken je even, want uh, er is belangwekkende verkeersinformatie. We hebben een spookrijder op de A27 Utrecht-Gorkum. Daar komt tussen Eveningen en Noordeloos een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal de melding een keer op de A27. Utrecht-Gorkum komt tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos... een spookrijder tegemoet. Kassie kijken met Ron vergouwen. Ja. Je hebt gekeken naar NPO 3. NPO 3, ja. De, de, die zender uh, ligt al een aantal jaren onder vuur. Eigenlijk sinds het moment dat de wereld draait door. Ooit op NPO 3 is verhuisd naar NPO 1. Uh, sinds die verhuizing is het marktaandeel van die zender compleet ingestort. Het, uh, even voor de, voor de, de cijfertjes fetuchisten. 4,5% is het marktaandeel van die zender. Dat is heel weinig. Komt natuurlijk ook mee, omdat er heel veel programma's... voor jongeren worden uitgezonden op die, uh, op die zender. En jongeren zijn natuurlijk gewoon de laatste tijd heel moeilijk... nog naar de lineaire de tv te trekken. Hè? Dus de tv op het moment dat het wordt uitgezonden. Nou, dat proberen ze uh, die discussie, NPO3, moet dat nou weg of niet, proberen ze te omzijden door heel veel uh, publieke relevantie op die zender te zetten. Dus heel veel programma's met een maatschappelijk thema. Nou, uh, afgelopen weken hadden we uh, jongeren met een depressie, was een beetje het thema. De depressieweken, NPO3, heel vrolijk thema. Ja. Maar goed, uh, Je suis dépris is een van de programma's, die is afgelopen weken van start gegaan. Het is een nieuw programma met Jan Kooijman, waarin hij, vijf jong, uh, waarin hij vijf jongeren met een depressie volgt, op weg naar een foto-expositie, daar gaat het dan over. Bijvoorbeeld de 20-jarige Anne. Weet je, we hebben allemaal wel eens een rotdag of zo. Is mijn rotdag, zeg maar, jouw hele leven? Nou, ik heb ook wel eens een rotdag. Dat je alles uit je handen laat vallen en alles verkeerd gaat. Maar dat is wat er gebeurt of zo. Dat maakt dan dat je een rotdag hebt. En uh, mijn dag is meer hoe het uit mezelf komt of zo. Je wilde de hele dag dood? Ja. Yeah. Als ik dan nu hier zou staan, dan was het gewoon de hele tijd in mijn hoofd. Kul dood, kul dood, kul dood. Ik wil je niet zijn, ik wil weg. Ik vind het idee dat ik nog 60 jaar moet leven, vind ik gewoon... Uh, ik zie dat gewoon echt niet voor. me. Ja, ik moest er wel even voor ja, gaan zitten. Vreselijk. Want het, was, uh, het is niet het vrolijkste programma, dat hoor je ook wel. Maar goed, daar is het onderwerp ook niet voor natuurlijk. Ik moest er echt even voor gaan zitten. Maar ik werd er wel door gegrepen. Het is echt... Uh, het is mooi gemaakt. Het is... Uh, iedereen, vooral ook de kandidaten, hoe heel open zijn over hun problemen. Toch hele zware verhalen. Uh, ja, dat. Het heeft mij wel geraakt. Het is ja. echt een eerbetoon aan de kwetsbaarheid, zou ik willen zeggen, dit programma. En je dus, hebt ook uh... gewoon mazzel eigenlijk, hè, als je een beetje positief op de wereld komt. Zeker, ja. En complimenten ook voor Jan Kooijman, die dit heel ingetogen en betrokken doet. Uh, hij gaat ook niet voor de kijkcijfers hiermee. Jan Kooijman he, was ooit de mooie jongen van RTL. Hoge kijkcijfers. Toen ging hij naar Caro NCV om programma's op NPO 3 te doen. Nou, ik wil niet heel veel zeggen, maar ja, ik zou er wel depressiever worden. Hij is momenteel de koning van het kijkcijferravijn, kunnen we wel zeggen. Je suis dépris, 65.000 kijkers afgelopen week. Uh, maar er zijn andere programma's, Dance Around the World, heel mooi programma, ook maar 100.000, 150.000 kijkers. En zelfs de Reunie, waar hij ook een van de mediapresentatoren is nu, sinds hij het presenteert, onder het miljoen kijkers. Dus alles wat Jan Koorman aanraakt verandert eigenlijk een beetje in uh, ja, slechte kijkcijfers. Maar zijn bazen bij NPO, uh, bij Caro NCV, die houden wel de moed erin, want ze hebben zo onlangs zo'n contract mee, weer met uh, twee jaar verlengd. Dat dan wel. En hij doet het goed. Compliment voor Jan Koorman. Dus het ligt niet aan hem? Het ligt horen. absoluut niet aan hem. Nou, een ander programma op NPO 3 is Ouders uit de kast. Gepresenteerd door Sophie van den Enk op NPO 3. Die overigens vorig jaar zelf uit de kast kwam. <lacht> niet omdat ze lesbisch is, maar met de mededeling dat ook zij depressief was... Een heftige mededeling. Maar misschien dat zij daarom juist je suis niet wilde presenteren. Misschien dat het te dichtbij kwam voor haar. Uh, uit de kast, dat kenden we al van Arie Boomsma... waarin homoseksuele jongeren uit de kast komen. Nou, Sophie presenteert nu ouders uit de kast... waarbij een van de ouders ervoor uitkomt uh, homo of lesbisch te zijn. Dat is eigenlijk nog heftiger dan uit de kast... omdat hier vaak een heel gezin uit elkaar wordt gerukt. Wanneer hoorde jij van de coming-out van je vader? Het was Pasen. Ik zat met mijn vader aan een bijtafel. Het ging ik me zitten en het begon het huilen. De dag ervoor had ik een grapje gemaakt. Want we hadden het over mijn oma en die heeft alleen maar zoons. Want ze wil zo graag een dochter mee te shoppen en zo. En toen zei ik, nou jammer dat je geen homootje bent. Het zomaar zei ik, dat? ik, zei ik zomaar. En toen de ochtend daarna zat ik aan tafel en toen zei hij, ja, dat grapje wat je gisteren had gemaakt. ja nou, toen wist ik het al. Je had het zelf gewoon ja. gezegd. Nou. Ja, raar hè. Volopazen. Nou, <lacht> Ja, ook een, volgens mij een heel relevant programma, want dit zijn echt problemen die, uh, die spelen. Ik moet wel zeggen, ik vond dit uh, ook leuker om naar te kijken dan het uit de kast, het origineel. Want daar werden ouders vaak voor het blok gezet. Want vaak kwam Arie Boomsma maar dan filmen bij die ouders. En dan opeens vertelde hun zoon of dochter, ik ben homo, ik ben lesbisch. En daar zaten die ouders misschien vaak niet eens op te wachten. Nou, in dit geval weet iedereen van tevoren waar hij aan toe is. Dus ik vond het mooi gedaan. Als je Arie ziet, dan... Uh... Ja, dat <laughs> En je had het over een nacht met mijn ex. Een, ja, oh ja, dat is compleet iets anders. BNNVara, dat is de omroep die het reality realitygehalte op NPO3 hoog weet te houden. Ze hadden al succes met First Dates. Op zich een leuk programma, maar moet het nou op NPO3? Nou, daar hebben ze een beetje een variant op gevonden. Eh, namelijk, ja, een, ze stoppen twee mensen die exen van elkaar zijn... in een appartement, 24 uur lang, en daar zitten ze camera's op. Een beetje 24 uur met, maar dan met onbekende mensen... en mensen die een ex van elkaar zijn. Nou, zoals dit stel, Shay en Julian... Kijk, ik vind gewoon dat als een man vreemd gaat, kan je niet vergelijken met als een vrouw vreemd gaat. Kijk, een man die heeft gewoon zijn behoeftes en zijn. Uh... Een vrouw heeft ook behoeftes hoor. Ja, maar bij een vrouw is het anders. Als een vrouw vreemd gaat, dan is er wel wat meer aan de hand. Dan, dan, dan is ze gewoon op zoek naar liefde. Maar als een man vreemd gaat, dat is, is gewoon afleiding. Ja, ik, ik weet gewoon zeker dat jij mij dat niet eens zou vergeven. Jij zou niet met mij verder gaan als ik. Nee, ik niet. Omdat het dan meer aan de hand is als een vrouw vreemd Oké, okay, de dingen zijn gebeurd die gebeurd zijn. Ik ben wel vreemd gaan, jij niet, zeg je. Dus, uh. Ja, ik, dus, zat, uh. ik, ik zat te kijken, ik dacht: oh, nou, dit wordt vechten of dit wordt heftige seks? Drie keer raden wat het werd. Nou. Heftige seks. Heb je dat gezien? <laughs> en dat op MPO3. Nou, het, ik denk dat als het op RTL5 zou zijn uitgezonden, hadden we altijd in schuren en kleuren gezien. Maar op MPO3 uh, werd alleen de, de weg naar de slaapkamer eventjes in beeld En gebouwd. hij heeft niet inmiddels een nieuwe of zij? Nee, ze zijn weer bij elkaar. Ze zijn weer bij elkaar. Ja, nou ja, goed. Dat is dan maar de maatschappelijke relevantie van dit programma, denk ik. Ja, ik had gezegd: jongens, euh, doe dit bij de commerciële en niet op npo 3 Wat vind je wel goed? Nou, wat ik een heel mooi programma vind: het loopt ook al een seizoen. Uh, programma van Lucia Rijker, Dream School, waarin uh, ja, een, een groep probleempubers les krijgt van BN'ers. Levert soms indrukwekkende tv op. Zoals afgelopen week een lesinterviewer door Eva Jinek. Hey, hey, hey, dat hey, iets, dat soort taal wil ik hier echt zo aan. Jongens, het prima als iemand geërgerd is over iets, maar dat vertaal wil ik hier echt niet. Doe normaal, jonge. Oké? Okay? Jij gaat op dumper met je nacht. Komt, uh, Jongens, wat zijn jullie toch hey, opgevond? Het is zo wortel. Wat Chill pill allemaal, even relax. Wat is er allemaal aan je? de hand? Luister, als jullie problemen met elkaar hebben, rot dan lekker op bij dit lokaal. Ja, uiteindelijk kreeg ze de jongeren nog wel stiller. Moesten ze elkaar geen interviewen, dat deed ze hartstikke goed. Een mooi programma om naar te kijken, denk En ik. tot slot heb je altijd een momentje wat je eigenlijk kiest. Ja, een programma van RTL 5, wat mij positief heeft verrast. Het programma Voor de Rechter. Het idee is simpel, gewoon een camera in de rechtszaal... En dan zie je een gesprek tussen een verdachte en een politierechter. En dat zijn dan de rechtszaken die, ja, zo noemen ze dat, aan de lopende band eh, worden afgewerkt. Het eh, doel is om meer inzicht te krijgen in het rechtssysteem. Maar het leuke is dat we ook rechters zien die ja, maar gewone mensen blijken te zijn. Zoals de rechter in dit volgende fragment. Eh, die moet een man veroordelen voor het doden van een stinkdier. Maar het begint al heel slecht, want de rechter was te laat. had zich verslapen, denk ik. En toen bleek ze ook nog eens behoorlijk humeurig. Ja, ik had hem bij de buren in de tuin kunnen zetten, bedoelt hij? Nee, nee, nee. nee. Een, Alleen uh... ik moest gisteren echt gaan googelen. Ik wist niks van stinkdieren. Ja, en als mijker. ik een stinkdier in mijn tuin zou aantreffen, zou ik even gaan googelen, denk ik. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik, nee. ik heb meteen de conclusie getrokken van. Uh, ja, en is dat meteen? niet wat kort door de bocht? Nou, ik heb Pocht Morten een half jaar gegoogeld. Nee, maar niet van tevoren. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Maar dat had er ook niks opgeleverd. Ik heb... nou, dat weet ik niet. Er is geen instantie die zegt. Wij hadden dat best willen komen vangen. Snapt u wat ik zeg? Ja, ja, ja. ja hè? U zag dat dier en u dacht, die moet dood. Ja, dat was de conclusie, ja. Niet opzet. Snapt u, Snapt u wat ik probeer ja. te zeggen? Ja, als John Reed of meester Frank Visser ja. nog eens met pensioen gaat... dan is dit, denk ik, een leuke opvolger. Dank je wel. Henk Rol, uh, Henk, uh, Judoka volgende week, EK Tel Aviv. Wat, wat kan jij aan jongeren uh, leren wat je hebt meegemaakt onderweg... Nou, Judo is natuurlijk wel een soort van uh, harde leerschool, maar zeker discipline. Ja, discipline leer je wel door vechtsport. Ja, want jij noemde Lance Armstrong net als he, iemand met een mentaliteit en de passie. Maar ik kan me voorstellen dat wij hier een heleboel sporters krijgen die als historisch moment iets kiezen van jou. Omdat jij de ultieme doorzetter bent ook. Nou, dat is een grote eer. Maar uh, uh, ja. ik ben niet het grootste talent, zeg ik altijd zelf, maar wel de grootste uh, wil om te winnen. En waar een wil is, is een weg. En daar geloof ik in met alles. Ga je daar, ga je daar ook iets mee doen als je straks die, carrière, die mooie carrière afgesloten is naar uh, Japan en de winst uh, in de, de 100 kilo? Nou, ik ben natuurlijk een jaartje eruit geweest. Dus uh, uh, ja, ik heb uh, um, een uh, mooie presentatie uh, gemaakt. En uh, ja, ik ben te boeken. Ja, want je zei net, ik ben met leuke dingen bezig na het judo. Ja, nou zeker. Nou, ik, ik wou, mijn droom is eigenlijk om uh, commerciële fitness. Daar ben ik ook mee bezig. Sponsor Matrix Fitness wil me daarmee helpen. Dus ja, dat is ook een van de dingen. En ja, motivatie speeches. Ik heb natuurlijk wel veel meegemaakt. En uh, ja, ook nou, heb... motivatie wat? Motivational speeches. Oh, speeches dus, ja, ja. Mensen motiveren. Dat is natuurlijk wel. Uh, uh, ja, als vechtsporter uh, uh, ja. het gaat het natuurlijk nooit alleen maar stijl omhoog. Het is natuurlijk gewoon een weg van uh, diepe dalen en hoge pieken. En zeker in, uh, in een contactsport. Verlang je wel eens naar de volgende fase? Nee, want dan zou ik vandaag stoppen. Ja, zou je dat inderdaad, op het moment dat je dat ook maar iets, een greintje voelt, stoppen? Ja, want ik doe het alleen nog omdat ik het leuk vind. Dus uh, uh, ik geniet van elke dag dat ik nog mag sporten. Ik ben 33, vind het een zegen. Dus daar ben ik, en zolang mijn lichaam is eigenlijk hartstikke goed... en ik heb er plezier in, dus laat mij alsjeblieft nog even doorgaan. Oh ja. En doorgaan betekent donderdag EK Tel Aviv en uiteindelijk... Zaterdag, sorry. Ik Als ik ga... zaterdag moet oh. judo. Ja, okay. dan. Maar ja, oké, maar jij gaat eerder natuurlijk. Ja, ik ga aan de woensdag vliegen Oh, mooi. En dan, uh, dan nog één keer vlammen op de Olympische mat. Dat, dat is uiteindelijk wat we van jou mogen verwachten nog. Of wat je van jezelf verwacht. Wat wij willen, bedoel je ook? We, we, we, wellicht mijn vier Olympische Spelen. Het zou mijn derde Olympische medaille kunnen worden. Het is een mooi doel. En of ik daar ga komen, gaan we zien. Ja, maar goed, wij mogen jou wel die opdracht meegeven. Oh, als jij er niet op zit. Het, ja. het is een leuke opdracht. Het is een leuke opdracht. Als ik mee kan, uh, lichaam blijft goed functioneren, ja. dan uh, waarom niet. Oh ja, en haal hem vast. Die waanzinnige goede energie waar je, waar je in zit. Nou, ja, dank u wel. En heel veel succes. Ja. Dankjewel Henrol, leuk dat je hier was. Volgende week verwelkomen wij Ariaan. Ah, grote Aria. Ajax, Nederlandse elftal, jaren ja. 70. Onder andere. En Jon RB, wie is er en... ook? doe maar. Was het maar zondag? Veel plezier nog. Dat ging heel even mis. Uit het rijke Bloeber archief van de Nederlandse Radio. Aanvallend voetbal is heel iets anders dan uh, verdedigend voetbal. En voetbal wat je. Oeh, oh, Rick. Wat oh, is dat? Wie heeft een ongeluk? Wie? Mevrouw. Rijdt een vrachtwagen, rijdt zo op mevrouw. Nee? Ja, echt oh. waar. Nou, dan zou ik nu meteen de boel op ik, ik ga je even neerleggen, ja? Ja, je hebt groot gelijk. Ga weg. Oké. Okay, uh, Hoi, succes. Doei. doei. Ik denk, wat doet hij nou, joh? Dat is een verhaal. Nou. En weg. De Perstribune. Een programma van Max. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.